Koningin Beatrix heeft vanochtend opnieuw gesprekken met een aantal fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Daarna wordt een besluit verwacht over hoe het verder moet na de val van het kabinet de vier. Mogelijk komt er een informateur die bekijkt welke taken een interim kabinet krijgt, zoals het CDA en de ChristenUnie willen. Maar het kabinet kan ook verder gaan als een demissionair rompkabinet. Daarvoor hebben de PVV en D66 gepleit. In dat geval worden er geen nieuwe ministers benoemd. Alle fractievoorzitters die gisteren met de koningin spraken pleiten voor snelle verkiezingen. In Turkije is de ontsnapte mensenhandelaar Shaban Bey aangehouden. Hij was in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor onder meer vrouwenhandel. Maar in september ging hij er tijdens verlof vandoor. Gisterochtend werd Shaban Bey in Antalya opgepakt door de Turkse politie. Hij is verdachte in een Turks onderzoek naar afpersing. Een zeldzame eerste druk van het eerste stripboek over Superman... heeft op een internetveiling een miljoen dollar opgebracht. Het album verscheen in juni 1938... en is volgens het internetveilinghuis in zeer goede staat. Er wordt in beschreven hoe Superman op een andere planeet werd geboren... en naar de aarde kwam. Van het stripboek zijn volgens kenners ongeveer 100 exemplaren bewaard gebleven. Vorig jaar werd een beschadigd exemplaar geveild voor 150.000 dollar. De verkoopprijs in 1938 was 10 dollar cent. Sven Kramer komt vanavond op de 10 kilometer in actie in de achtste en laatste rit. En werd bij de loting gekoppeld aan de Rus Skobrev. Kramer hoopt op de 10 kilometer zijn tweede gouden medaille van deze Spelen te winnen. Titelverdediger Bob de Jong neemt het in de voorlaatste rit op tegen Havard Bukko. De 10 kilometer begint om 8 uur Nederlandse tijd. Het weer...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 If we're going to change our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 you I know it's.